Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Er waren van tevoren geen signalen dat de vader van Jeffrey en Emma... zichzelf en zijn kinderen iets zou aandoen. Dat zeggen de betrokken instanties. De vader en moeder uit Beerta waren gescheiden. Agenten stonden de avond voordat het misging aan de deur bij de vader... omdat de moeder ongerust was. Maar de politie schatte in dat er geen actie moest worden opgenomen. Achteraf gezien zeg ik, die afweging op dat moment... met de kennis van dat moment was een zorgvuldige en een professionele afweging. Tegelijkertijd zeg ik ook, we kennen nu de afweging van de hele situatie en de intense drietige afloop hadden wij niet kunnen voorkomen. Uh, maar daarmee blijft het in dat moment een inschatting van collega's waarvan wij ook nu terugkijkend zeggen... dat was een zorgvuldige en een professionele afweging. Uiteindelijk werd op zondag een Amber Alert verstuurd voor de vermissing van de kinderen van 8 en 10 jaar oud. De auto met vader en de kinderen erin werd op dinsdag gevonden in het kanaal. Ajax moet 15.000 euro betalen vanwege het vuurwerk... dat de harde kern afstak tijdens de thuiswedstrijd tegen Heerenveen. Dat was om een overleden supporter te eren. Een paar weken geleden staken Ajax supporters vuurwerk af... in de wedstrijd tegen FC Groningen. De straf voor die gebeurtenis is nog niet bekend. Mensen met een bruto loon van tussen de 1.000 en 2.000 euro... houden volgend jaar meer geld over. Dit jaar gingen ze er door een belastingmaatregel op achteruit. Maar die maatregel wordt nu teruggedraaid, zegt een grote salarisdienstverlener. Daar zou een... Uh... Een correctie plaatsvinden met het belastingplan... wat gepresenteerd is op Prinsjesdag. Zodat uh, deze werknemers er niet op achteruit zouden gaan. Dat bleek uh, toch niet helemaal voldoende. Er is een correctie op uitgevoerd... Met als gevolg dat uh, ook deze inkomensschop er volgend jaar netto op vooruit gaat. Iemand met een modaal salaris ontvangt volgend jaar elke maand 26 euro extra. En voetbalclub Paris Saint-Germain moet Kylian Mbappé bijna 61 miljoen euro betalen. De voetballer had een zaak aangespannen tegen zijn voormalig werkgever. En Volgens de rechter had de club achterstallig salaris en bonussen ingehouden. En dat mocht niet. De voetbalclub uit Parijs eiste ook honderden miljoenen van Mbappé. Omdat hij weigerde voor veel geld over. ...te stappen naar een Saoedische club. Uiteindelijk vertrok Mbappé transfervrij naar Real Madrid. Het weer bijna overal drog. Af en toe zit zon bij 9 tot 13 graden. Vannacht koelt het af naar 5 graden. Morgen een grijze dag met wel ochtends wat lichte regen. Het wordt hooguit een graad of 10. Zfm, verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland wordt het langzaam drukker op de weg. Onder meer op de A10 heb je nu vertraging. De Ring van Amsterdam bij Amsterdam-Tuindorp-Oostzaan. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. En op de N247 van Amsterdam naar Horen... sta je een kleine 10 minuten in de file bij Broek in Waterland. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag. To make you have Enjoy this trip with me. I wanna be your emotion. Be your emotion. Why don't you turn off a light? Imagine how we could be living. <laughs>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 op iemand die er ook echt voor jou zal zijn, stel jezelf de vraag: ben jij niet veel meer waard? Van de lippenstift stift op zijn kaart. Oh. Oh. zie je op zijn graag staan, schat, maar jij bent veel meer waard dan dat. Daar staat een schat, maar jij bent veel meer. Waar dan? Dat viel jezelf. Zijn oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, lippen stift op zijn Uh, dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ruim 30 landen steunen de oprichting van een claimcommissie voor Oekraïne. Die commissie inventariseert de claims die binnenkomen voor oorlogsschade door Rusland. De commissie wordt gevestigd in Den Haag. De RSF-rebellen in Sudan hebben zich in al Fasher schuldig gemaakt... aan wijdverbreide en systematische massamoorden... Onderzoekers van de Amerikaanse Yale Universiteit spreken van een slachthuis. Op satellietbeelden zijn zeker 150 plekken te zien waar stapels lijken liggen. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de kweek van menselijke embryo's voor onderzoek. Een wetsvoorstel van D66 en VVD een meerderheid nu ook een deel van de CDA-fractie voor is. Het weer vanavond bewolkt met kans op motregen. Morgen op veel plaatsen wat lichte regen in de middag af en toe zon en het wordt ongeveer 10 graden.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 Something that I said, but didn't say this time. And I don't know if it's me or you.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 Sunny weather, but that won't stop the rain. you're safe inside your room, you tend to dream of a place where nothing's hard